Mark Visser met het NOS-journaal. Kledingketen Houtbrox is failliet. Het bedrijf heeft twee warenhuizen en 21 winkels verspreid over het land. Eind vorige week werd uitstel van betaling aangevraagd. Er werden ruim 500 mensen bij het bedrijf. Onder dat bedrijf valt ook de winkel van het merk Duttler. Winkels blijven voorlopig open van dat merk. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar bedrijven op het industrieterrein Gemmelot in Geleen vanwege milieuincidenten. Bij een van die incidenten ontsnapte onder meer licht ontvlambaar gas. De bedrijven worden ervan verdacht er niet alles aan te hebben gedaan om de voorvallen te voorkomen, dan wel de gevolgen voor mensen en milieu beperkt te houden, zegt het functioneel parket tegen Limburg. Ook wordt onderzocht of de Gemmelot-bedrijven zich aan de milieuverginning hebben gehouden. Arbeidsinspectie is ook bij het onderzoek betrokken. Het OM wil niet zeggen om welke bedrijven het gaat. De Griekse politie is bezig met de ontruiming van het provisorische vluchtelingenkamp in de haven van Piraeus. Volgens Griekse media is de bedoeling dat de evacuatie eind deze week is afgerond. In het kamp in de havenstad bij Athene zitten een paar duizend bootvluchtelingen. Omstandigheden zijn slecht. Griekenland wil het kamp ontruimd hebben voordat het toeristenseizoen begint. In Duitsland zijn bij voetbalrellen tien Nederlanders opgepakt. Volgens de Duitse politie verzamelde de hooligans zich voorafgaand... aan de wedstrijd SV Liepstad tegen SF Siegen op het Marktplein van Liepstad... ten noordoosten van Dortmund. Er werd onder meer gegooid met asbakken en stoelen. Politie arresteerde 36 reuschoppers, waaronder dus tien Nederlanders. Volgens de Stentor gaat het om supporters van de harde kern van Pek -Zwolle. Dan nog het weer... Wolken en zon wisselen elkaar af, meeste zon in het zuiden. En vanmiddag wordt het dan 10 tot 13 graden. Vanavond en vannacht, soms een spatje regen, morgen iets meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADD. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Tune van uh, Zandvoort Lunds Early AM Attitude. De mensen die uh, daar regelmatig naar vragen, maar nooit antwoord krijgen bij deze. En uh, normaal natuurlijk mijn site Dolly ten Pierik, die vandaag verhinderd is. Maar ik heb een uh, waardige vervanger gevonden. Willem. Hallo, mijn naam is Knolly ten <laughs> Willem Bruist is, ja. gaat mij assisteren. En uh, nou, u bent van hem gewend uh, dat hij dat doet als geen ander. Heel gezelligheid vanmiddag hier in de studio bij Radio Zandvoort. Want we hebben twee gasten. Ja, ja. Ilona Brugman en Marco Koot. En uh, het duo, wat ik zojuist noemde... dat komt ons van alles vertellen... over een fantastische toneelvoorstelling. Ga ja. jij vaak naar toneel, Willem? Of, uh, of, of naar een voorstelling? Of naar, of naar een musical? Of, of, of? Ja, wat, wat, wat, wat zal ik zeggen? Kijk, sinds ik bij Wem ben... is mijn leven gewoon één groot schouwspel. Is een groot toneelstuk. <laughs> Ja. Hey, en, maar even serieus, ga, ga jij wel eens naar, naar uh, musicals? Ja, of, uh... zeker. De laatste die ik heb gezien, dat was uh, Soldaat van Oranje. Dat was in vlieg, bij Vliegveld Valkenburg. Ja, ik denk dat, uh, dat daar ongeveer twee derde van Nederland al toe is geweest. Want dat, is, dat draait al heel lang, die voorstelling. Ja, het, het wordt draait, alsmaar het draait drengen, draait he? eigenlijk, Sinds 1945 eigenlijk. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, maar dit is de laatste waar ik ben geweest. en uh, ja. ja, Ik zou er zo nog een keertje naartoe gaan. Maar ja, ja druk, druk, druk. Ja, fantastisch decor ook en zo. Hè. Het draait. Ja het, ja. het is een draaiend decor. En, ja, ik heb het ook gezien. Fantastisch. Ja, en heel druk bezocht nog steeds. En ja. uh, alsmaar verlenging, verlenging, verlenging. Ja, en dan zeggen dan ze, dan in, in augustus, augustus stopt het. Maar dan blijkt in augustus er weer zoveel belangstelling te zijn. Ja. Dan wordt het weer drie maanden of een half jaar verlengd. Ja, maar ja, goed, je hoeft helemaal niet zo ver. Want uh, lokaal uh, is er ook een hoop te zien, heb ik gehoord. Ja. Hmm, maar daar weet je alles van. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Hey, uh, we gaan straks met onze gasten praten. Uh, maar die hebben natuurlijk ook, uh, zoals het betaamt, uh, een fantastische muziekkeus gemaakt. Uh, Marco, die begroet ons eerst en doet hij op een waardige manier. Hij heeft een zangeres ingehuurd, Adel.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 Razend populair is zij overal ter wereld. Uh, grote uh, shows met uh, volle theaters en uh, arena's en stadions en al wat niet meer zij. Ik heb het natuurlijk over Adel en onze Marco Koot maakte gebruik van haar. Uh, om ons even een goede dag te zeggen, Marco, toch? Absoluut. <laughs> Absoluut. Uh, leuk dat jullie er zijn. Van harte welkom. Luisteraars, uh, ongeveer een jaar geleden, volgende maand precies een jaar geleden, uh, tijdens het programma... Zand dorp de de vrijdagmiddag was Ilona Brugman hier al te gast. Uh, als actrice had ik een echte actrice in de studio. En ze is hier weer. Zeker en ik weten. Ga strak, ja, ik ga straks weer om die handtekening vragen. Want ik wil er twee. Ik wil er gewoon twee. <laughs> uh, en uh, Ilona gaat ons uh, samen met Marco natuurlijk van alles vertellen... over een, uh, een nieuwe voorstelling die op stapel staat. Of hebben jullie hem al een keer gespeeld? Nee, we hebben hem nog niet gespeeld. We hebben hem nog niet gespeeld. Wel gerepeteerd, heel veel denk ik. Heel veel gerepeteerd. Zelfs uh, gisteren nog de hele dag. Ja. Zeker de hele dag? Even, ja. En was dat een soort generale? Nou, de generale is eigenlijk dinsdagavond... maar we hebben echt nog even de laatste scènes gezet... en ook wel een doorloop gedaan met één ja. gast, zeg maar... om even te kijken of alles werkt wat wij willen dat het werkt. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk wel heel erg leuk, maar ook heel erg vermoeiend. Ja, Ilona, uh, voor de luisteraars even... die een jaar geleden niet geluisterd hebben, kan ik me niet voorstellen... maar goed, je, je hebt er altijd mensen bij die vergeten de radio aan te zetten... Uh, <lacht> Ilona, wie is Ilona Brugman, waar heeft haar wiegje gestaan en, enzovoort, enzovoort. Nou, Vertel eens wat. Uh, ik ben geboren in Amsterdam... Mm -hmm. uh, toen ben ik gaan wonen in Haarlem en woon tegenwoordig in Aalsmeer. Uh, ik hou heel erg van dansen. Ik kom ook uit de danswereld. En ja. vanuit de danswereld ben ik eigenlijk naar de musical gerold. En van de musical ben ik naar de klucht gerold. Mm -hmm. Nou danswereld, uh, heb je het dan over stijldansen of over jazzballet? Of? Nou, het is inderdaad begonnen met stijldansen. En mm -hmm. uh, toen kwam streetdance in. En sindsdien uh, ja, geef ik ook les in streetdance. Ja. En uh, nou ja, dans ik zelf ook streetdance. En gewoon in het algemeen leven ben ik leerkracht. Ja. Hey, en in uh, Haarlem woon je nu? Of oh, nee, nee als, uh, Amstelveen woon je nu. Nog een keer, al al, Ja, ik, ik, ik wist dat met een A begonnen. Ja. <laughs> als meer woon je nu, Haarlem heb je gewoond. Ja. Wat heb je met Zandvoort? Ja, heerlijk natuurlijk. Toen nog in Haarlem woonde op de fiets naar het strand. Ja. Zo lekker. Hé, hey, maar nu toneelspelen in Zandvoort? Uh, nee, toneelspelen in Haarlem. Ja, oh, het is in Haarlem. Ja. Kijk. Nou, dat, dat is ook belangrijk om even vast te stellen. Want ik, ja. dacht, ik dacht dat het in zandvoort was, maar ja, wie ben ik natuurlijk? Nee, in het Nieuwe Haarlemmer Houttheater. In het Nieuwe Haarlemmer Houttheater? Ja. Dat is, ook dat is nieuw voor mij, want waar is dat? Uh, het zat vroeger, ja, dan moet je het me niet precies vragen... maar het zat uh, vroeger op Theater Nieuw Vredeburg. Ja. En uh, nou, het is nu helemaal verbouwd. Het was ooit een oud kerkje en nu is het echt een theaterzaal geworden. Oké. Okay. En biedt uh, plaats aan hoeveel mensen? Uh, 90 man. Oké, okay, lekker intiem gezelschap. Dus. Ja. Net als een soort uh, toneelschuur in Haarlem heb je ook. Dat is ook vrij. Ja, klopt, vrij ja. Ja, ja. Ook, ook vrij intiem. Marco. Ja. Waar, waar, waar stond jouw wieg, man? Mijn wieg. In... Of had je geen wieg, had je een ledikantje? Mm, <laughs> nou, nou, Weet ik niet meer zo goed. Maar in ieder geval, ik uh, ben geboren in Leiden. Ik ben verhuisd naar Wassenaar. Ja, dat hoor ik aan de R. En, dat hoor ik aan de R. Ja, ja. is meer dat het Leids uh, ja, tussendoor komt. Ja. En uh, ik ben nu woonachtig in de Soeterwoude. Oh, en ik ben even terug te gaan met theater begonnen... op mijn 17 jaar in Wassenaar, het jeugdtheater. Ja. Uh, puur uh, improvisatie. En, ja. uh, musical en uh, nou, later... Uh, stuk en dergelijke. En uh, sinds 2012 heb ik geauditeerd bij ML Theaterproducties en daar zit ik nog steeds. NL Theaterproducties, ja. en dat is dus de, de, de vereniging die de voorstelling gaat geven. Die gaat de voorstellingen geven, ja. Absoluut. ja. Hey, maar jullie hebben natuurlijk ook misschien wel een beroep overdag? Ja, ik uh, ben uh, teamondersteuner. Ik werk bij uh, het UWV. Ja, daar moet je ook een hoop toneel spelen, toch? Uh, daar moet je <laughs> absoluut een hoop toneel spelen, <laughs> ja. ja. Juist. Boze klanten aan de telefoon, of uh, valt dat mee? Ja, die heb je wel, inderdaad. Ja. Die heb je ja. wel. Maar ik probeer toch altijd uh, toch het gesprek uh, neutraal te houden... en ja. uh, toch zorgen dat uh, de klant toch weer tevreden ophangt. Maar dat wat is, is jouw specifieke een... taak bij UWV? Ik ben, dus, uh, ik ben de teamplayer, dus ik verzorg de oproepen. Uh, het is puur administratief werk... Ja. Um, dat de mensen naar de afspraak komen, um, informatie verstrekken ja. van klanten. Het is klanten. druk, hè? Het is druk. Het is he heel druk. Het is, uh, met de bezuinigingen is het uh, met uh, minder mensen meer werk. Het is echt top, top, topdrukte. Ja, er zijn nog wat organisaties uh, ja, failliet gegaan. Maken uh, ja, dat is de afdeling WW, die heeft het nu ook inderdaad. Ja. En dat uh, ben ik bang dat het wel even zal blijven. En hoe is het met de ziektewet? De ziektewet, ja, dat neemt ook helaas toe. Ja. Dus, uh, ja. Maar, ja, maar, maar niet dankzij het toneelvoorstellingen. Want nee, daar word, je beter, daar word je beter van, nee, toch? Het beste, het beste medicijn is lachen. Zo is ja, dat. absoluut. Want uh, de voorstelling die jullie gaan spelen, is een komedie? Dat is een klucht. Een klucht, kijk. Wat ja. is, is het zelfs een komedie of zit er weer verschil tussen? Ja, een komedie is... Uh, nou, een klucht, uh, daar kan je van, uh, van afvragen van... Nou, oké, okay, is het wel... Zou het wel zo zijn? Het zijn ja. natuurlijk wel geloofwaardige karakters, maar de situaties waar ze terechtkomen... kan je vragen van, nou... en komedie, komedie... is toch wel gebaseerd op... geloofwaardige karakters... in toch wel geloofwaardige situaties. Maar niet minder leuk, maar... Klucht is toch wel wat leuk ja. hoor. Dat, en wat, wat, wat bijvoorbeeld, want dat schiet me dan ineens binnen... die ja. naam John Lanting. Day. John Lanting, ja, ja, ja, de koning van de klucht. Nog steeds de koning van de klucht. Okay. Absoluut, ja, ja, ja. Doet hij nog voorstellingen? Nee, nee die, man, die man, die goede man is 85. En die is, uh, dacht ik, op zijn 65 gestopt. Hij okay. had 26 jaar uh, Theater van de Lach gedaan. En hij is op zijn hoogtepunt gestopt, zei hij. Ja. En uh, die heeft, uh, ja, die heeft toch wel in die jaren, in die jaren. Uh, toch de klucht uh, omhoog geholpen, ja. en toch wel een succes gemaakt. Ja. Nou ja, er zijn uh, diverse acteurs en actrices die op, tot op hele uh, late leeftijd ja. hebben ze op het, op, het, op het toneel gestaan. Klopt. Maar Miri uh, ja, ja jazeker, Elf zeker, Hoog, Elf zeker, Hoog. ja, Elf Vogel, ja. prachtige, prachtige ja. actrice. Ja. en uh, uh, Miri Dresselhuis ook, uh, ze was 91 of zo, maar ja, klucht is toch fysiek. Heel veel fysiek. En dat toch op een latere leeftijd. Dat ja. is, hoe graag je het ook wilt. Nee, dat, dat gaat niet meer. Hé, hey, uh, Ilona. Ja? Dat fysieke, herken je dat wat Marco zegt? Ja hoor, dat herken ja. ik wel. <laughs> Moet je dan eens een soort ADHD-vrouwtje over het toneel rennen? Nou, het hangt een beetje van je karakter af. Maar het komt ja. inderdaad meestal wel dichtbij in de buurt. En het is gewoon uh, <laughs> ja, heel erg met je lichaam uitbeelden. Hoe meer je met je lichaam en je gezicht uitbeeld... Hoe... Ja, hoe beter het overkomt op het publiek. Ja, want jullie proberen natuurlijk de lachers op je hand te krijgen. Ja. Hoe, hoe belangrijk is het nou dat, dat uh, het publiek uh, meteen in de eerste minuut van de voorstelling uh, gevouwen op de stoel ligt? Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft nee, niet? Dat hoeft, nee. Nee. Het, is, uh, het moet in ieder geval oprecht zijn. Het is niet de hele tijd lachen, absoluut niet. Want er mm -hmm. zit natuurlijk ook wel een verhaal in, want anders speel je het natuurlijk niet. Ja. Maar gewoon de meest komische situaties, uh, ja, daarvan ga je wel lachen. En het hoeft echt niet binnen de eerste minuut, want meestal is het eerst eventjes een beetje informatie inwinnen waar het stuk over gaat. En ja. zodra iedereen dat een beetje weet, zodra je weet wie wie is, ja, dan, uh, dan gaan we eigenlijk meestal helemaal los. Willem, heb jij vragen ja. aan de gasten? Nou, nee, ik zit met alle bewondering te luisteren. Heb ik een microfoontje? Ja, ik heb het. Ja. Ja, ja. Ik zit met, met, met, met, ja, gewoon, uh, gewoon te luisteren. En een hoop dingen dat wist ik helemaal niet. En uh, ja, jij stelt de juiste vragen, dus ja, waarom zou ik nog eens een keer extra vragen eens? Nou, maar heb je een vraag, uh, Daar snor je mij de mond maar, hoor. Ja, <laughs> nee, dat, dat heb ik één keer gedaan, dan heb je een week niet tegen mij gesproken. Oh, ja, je dat is waar, oh, ja. goed, dan had je mijn lippen dicht, uh, dichtgenaard. <laughs> <laughs> uh, uh, onze gasten kiezen ook voor muziek, dat heeft wel uh, zojuist van Marco kunnen horen, die ons uh, begroette met Hello van Adele, maar Ilona zegt, ik hou ook wel van top 40, nou... Uh, Maak je geen zorgen, don't worry, want dan hebben we Medcom. Night never ends, no hurry, no hurry they look thick so the lines get blurry And the nights in your paws, so we might get dirty DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this Tonight we gon' party like it's DJ, young and free Saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling The low is the base and the high Ik daar zo we van van dit liedje. Ja, word jij vrolijk van? Ja, van dit liedje, joh. Oh. Maak me meteen nergens zorgen meer om. Ja, maar dat moet je sowieso niet doen. <laughs> Gezellig, uh, gezellige muziek en gezellige gasten vanmiddag, luisteraars. Voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld uh, op Radio antwoord. Ik heb te gast, of wij hebben te gast, Ilona Brugman en Marco Coates. Zij vertegenwoordigen het toneelgezelschap. Noemen we het nog een keer, uh, Ilona of Marco? NL ML Theaterproducties. En ML Theaterproducties. En ze gaan een mooie voorstelling geven in Haarlem. En nou zijn Willem en ik, want uh, luisteraars ook uh, mijn collega Willem Bruist is hier uh, aanwezig in de studio om mij te assisteren bij alles uh, uh, wat nodig is om het een beetje uh, succesvol te laten verlopen, de uitzending. En lukt dat een beetje? <laughs> nou, nou nee, jongen, zonder jou ben ik toch helemaal niks. Hou op, schijt uit. Hé <laughs> hey Willem, ja. uh, uh, als jij nou naar een voorstelling zou gaan, want uh, ja. je had het net over de Soldaat van Oranje, maar je zou naar een... Klucht uh, gaan. Ja. Uh, uh, waar moet die klucht dan over gaan? Over de liefde? Uh, of over... Uh, uh, nou ja, noem het zelf maar eigenlijk. Ja, Alles wat er mis kan gaan. Dus <kijkt> en in de liefde. Ja. En, uh, en in het geluk. En uh, in de rijkdom. Alles wat mis kan gaan. Uiteindelijk toch een happy end heeft. Dat is een klucht. Maar ik heb al net van onze gasten gehoord... toen we nog voor nee, de uitzending... Dus, ja. elkaar, de, de, de, de clue wordt niet bekend, maar... Nee, nee. Nou, nee. wacht Absoluut. even, wacht even, wacht even. Op het moment dat ik zeg van... Uh, uh, met een happy end zie ik in één keer... twee mensen van uh, NL-producties... zie ik in één keer heel vreemd naar elkaar kijken. Mee, maar dat is mijn favoriete. Happy ja, end, Dat is happy best end, persoonlijk, ja. hè? Ja, ja, ja. dat werd gevraagd, toch? ja. ja, ja. Uh, nou, dan ga ik natuurlijk onze gasten vragen. En, en het maakt me niet zo van uit wie ons dat gaat verklappen. Of dat Ilone is of Marco, degene die, die, uh, die uh, zeg maar, uh, het hart op de tong heeft... Uh, wat dat betreft, uh, uh, waar gaat het over? Ik ja, Marco, waar gaat het over? Het gaat ergens over. <lacht> ja, het gaat ja, zeker ergens over, absoluut. Ja, nee, grappig. Uh, ja. Uh, nou, het gaat over een taxichauffeur, Leo ja. de Wit. Uh, die is uh, getrouwd met twee vrouwen... We uh, weten dat natuurlijk afzonderlijk niet van, van elkaar. Uh, dat gaat een hele lange tijd goed. Ja. Totdat hij uh, door, een, uh, door een situatie in het ziekenhuis belandt. En per abuis geeft hij uh, zijn, zijn beide adressen op. Ja. Aan uh, de twee agenten die afzonderlijk uh, komen. En ja, dan voel je het al aankomen. Dan begint daar toch al enigszins een beetje de problemen zich op te stapelen en uh, nou, eenmaal um, gearriveerd thuis uh, realiseert zich ook dat hij dus aan beide uh, agenten zijn het beide adres heeft gegeven en toevallig heb ik ik speelde bovenbuurman Koos van Geit en die heeft dat uh, vernomen en die denkt van oh daar wil ik meer van weten en die gaat dus nou die gaat dus verhaal halen bij zijn bovenbuurman en nou ja die die hoort natuurlijk van die twee vrouwen wat hij natuurlijk. Ontzettend spannend vindt en, en heel leuk vindt. En um, nou, hij gaat, gaat Leo daarbij helpen om toch die situatie te gaan redden. Maar of dat helemaal goed gaat, dat gaan we niet horen. Dat nee, niet dat, horen. dat gaan we maar niet horen. Ilona, ben jij een van die twee vrouwen? Ja, zeker. Dat dacht ik. <laughs> waarom, waarom dacht je dat eigenlijk? Ja, ja. Ja, ik ben, ja, Ilona, die, die uh, heb ik de vorige keer leren kennen als iemand die van, uh, van humor houdt en van mimiek houdt. En dat heb je wel nodig als een van die twee vrouwen. Zeker weten, ja. ja. Zeker hey, zeker Ilona, wel. hoe is het jou overigens gelukt om uh, twee keer in het vloer te treden? Twee keer in het huwelijk te treden, of, of, of, nou mij is het niet zo. Oh gelukt. nee, die man. Nee, die man, die man wel. Hoe is die man uh, gelukt om twee keer in het huwelijk te treden? Nou ja, hij had gewoon zeg maar een gewone vrouw. En opeens kwam hij mij tegen in de taxi, want hij is taxichauffeur. Ja. En daar, ja, daar kom je natuurlijk nog als mensen tegen. En ik stapte in zijn taxi. Ja. En uh, ja, van het een kwam het ander. Ja, maar dat, be dat, be dat, bedoel, en, uh, dat ja. bedoel ik niet. Ik begrijp dat je met elkaar kan gaan, zeg maar. Dat ja. je relaties kan hebben. Maar je kan toch in Nederland maar één keer trouwen voor de wet? Dat ja. Het is, ja, het is een klucht. Ja, ik wou net zeggen, het is een klucht. Maar die ambtenaar heeft zich ook vergist. Uh, da, ja, of ja, uh, dat da heb ik geen idee hoor. Ja, Zover gaan we niet. Die ambtenaar, dat was op zich al een klucht op twee beentjes. Oh. Hè, dus dat kan makkelijk. Ja, dat zijn de meeste ambtenaren, toch? Oh, zeg ik maar. zeg helemaal niks. Nou, ik moet meteen telefoon van de gemeente Zandvoort. Onder subsidie. U gaan onze Je kunt wel gaan, meneer Duif. Ja. ja. Hey, maar wat lijkt me dat leuk? Ja, dat lijkt. En, en uh, uh, um, de spanning die bouwt zich dan langzaam op. Dan is het... Hebben jullie ook pauze in de voorstelling? Ja. ja dus in de pauze dan, dan krijg je dus uh, dat iedereen onder het genot van een drankje uh, gaat gissen van hoe zou dat aflopen? Nou, ik denk ook wel even op adem komen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat moet ook. het echt... lachen? Ja. ja. ja? ja. Dus, uh, hebben jullie leuke acteurs in het, in het gezelschap? Uh, ta he talenten, zeg maar. We hebben hier, een en al talenten en we hebben fantastische acteurs. En ja. we zijn een fantastische groep. En heel gezellig, heel Hallo. gezellig en maar hard werken. Ja, ik echt. Heb... klucht is echt hard werken. Ik heb het nog niet aan jullie gevraagd, maar uit hoeveel personen bestaat de cast? Uh, de cast zelf bestaat uit. Ik moet even snel, uh, snel ik uit mijn doen. Ik dacht ook zeven, ja, zeven, ja. Ja. En wat, wat, wat uh, het aantal leden van jullie, van jullie uh, club is. We zijn in totaal met z'n negen, inclusief uh, regisseur en. Uh... Ja, we zijn niet echt, echt een club we werken op projectbasis. Ja. Dus, dus, dus het is gewoon, uh, ja... We doen dit wel met project. met vaste ja. mensen, maar er kunnen ook mensen bijkomen. En... Oké, okay, want je, ik heb ook wel eens een heel vereniging gehoord. Dan bestaat ja. zo'n vereniging uit, ja, noem maar 20, 25 man. En, en voor zo'n stuk is dan, uh, nou, net zoals bij jullie zeven of acht mensen zijn er nodig. En dan om de beurt krijgt ieder dan een rol toebedeeld, zeg maar. binnen Die, die wordt binnen gekast die uh, ja. voor een bepaalde rol inderdaad. Ja, ja. ja. Ja. Op dat kasten, wie doet dat bij u? Dat doet onze uh, regisseur-producent Martijn Leter van ML Theaterproducties. Oké. Okay. En die heeft uh, de nodige uh, ervaring? Absoluut. Ja? Ja. Uh, Als de een een kluchtvernaad en verstand heeft, en dan is hij het wel, hoor. Dat, ja, maar alleen op het gebied van klucht, of heeft hij ook nog andere soort voorstellingen? Comedie. Comedie ook. comedie. Oh, comedie. Ja. Oké. Okay. Ja. Specific... En workshops. En uh, hij verzorgt ook workshops. Ja. Scholen. en. en is hij beroepsmatig aan, aan het acteren verbonden? Of, of, of, uh? Hij is, hij is uh, afgesteerd, ja. Klopt. Oké. Okay. Ja. Hebben jullie nou ook het idee dat Charles Full bij de strandpolitie heeft gezeten? Want wat een kruisverhoor. Man. <laughs> <laughs> uh, ja, nou ja, Willem. Kijk, uh, we moeten boven tafel krijgen. Uh, waarom de luisteraars uit Zandvoort en omstreken maximaal in hun auto stappen? Want Wanneer is de voorstelling? 23. 23 april, zaterdagavond 23 april, maar die is uitverkocht. Oh! Ja, ui. nou, dat is heel ja. mooi. Heel ja. mooi. En dan spelen we zondagmiddag 24 april en zondagavond 24 april uh, in het Haarlem Hout En daar zijn nog kaarten te verkrijgen op www.mltheaterproducties.nl Nou, dat mag je hem wel een keertje herhalen. Ja, dat ga ik zeker herhalen. Ja. www.mltheaterproducties.nl Hey, en is het dan uh, zo dat uh, dat ook voor mensen te betalen is? Want dat is wel eens een vraag die wij ook krijgen als we andere voorstellingen over de radio bespreken. Dan zeggen ze van ja, als wij tegenwoordig naar een concert gaan, dan moeten we 65 euro voor een plaats betalen. Nee, nee, nee, dat hoeft bij ons dus niet. Uh, okay. Maar absoluut hoge kwaliteit ja. voor een... Uh... Ja, 14,50. Ja, ja, precies. Nou, dat is, dat is een hele vriendelijke prijs. Absoluut. Ja. En er zit de pauze bij in. Daar zit de pauze ja, in. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat is wel absoluut. belangrijk. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, we praten zelf nog eventjes door. Want ik, ik, ik draai even een stukje muziek. En dan moet ik even wat regionaal nieuws uh, naar voren brengen. Dat is helemaal de formaat van de uitzending. Uh, en we moeten ook nog even het weer vertellen, Willem. Ga jij het weer doen zo? Alweer? <laughs> dan zal ik, ja, dan zal ik uh, zorgen dat het op het scherm staat. Ja, staan. nee, dat is goed. Ja. We gaan een, uh, een, uh, een nummer nog draaien van uh, ABBA. En daar heeft uh, onze Marco om gevraagd. Ja, luisteraars, de, de, de iPad, dat is zo'n pad die je opzet en dan kan je er overheen haaien. Die, die, die doet het niet. Maar weet je, die, die, die mix die je net gedraaide van ABBA, ja, uh, ja. dit is een van de, van de weinigen. Jij bent een van de weinigen die hem heeft, het uh, nummer was afgelopen van SOS... en toen hebben ze er een bepaalde stilte in gemonteerd. En dat is je aardig gelukt. Is dat zo? Ja. Of zit je er nou ja. weer de plekken ja. te verzinnen? Ja. Als het er een iemand serieus hier, dan ben ik dat toch niet? Ja, dat is ook waar. Maar uh, ik denk dat gewoon het geluid van mijn, uh, van mijn uh, iPad... Dat, dat gewoon uitslaat. Maar wat voor dat wat, dat wat gewoon... Ja, ik wil er gewoon, uh, een, zeg maar... Uh, een jingletje. Ja, natuurlijk. Dat hoort, dat hoort er toch bij. En wat voor jingletje wil je dan? Ja, de nieuwsbasis. De nieuwsbasis. Ja, maar hij doet het gewoon... Oh, wacht, ik zie het alweer. Ze hebben weer aan de knoppen zitten. vergunnen. Okay. Ja hoor. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Charles Duijf. Ja, luisteraars, uh, ik heb zo eens gespeurd op internet... Nou, er is niet echt heel veel regionaal nieuws te vinden. En behalve dan dat natuurlijk de Velser Tunnel... Uh, uh, voor werkenden vandaag voor het eerst was gesloten. De eerste werkdag zonder Velsertunnel Tunnel is heel slecht begonnen, kan ik u zeggen. Nog voordat de ochtendspit echt op gang is gekomen... was het al heel erg druk in de hele regio... Maar er was ook een beetje goed nieuws, want de files die losten dan uiteindelijk wel weer snel op. Rond de klok van half zeven overigens stond er op de A9 voor het knooppunt Velze al ruim zeven kilometer file. En eh, Frank Boer en eh, ja niet Willem Boer, nee Frank Boer eh, van eh, de wegenverkeersinformatiedienst Noord-Holland die zei, het valt me wel een beetje tegen, hoor, want ik had eigenlijk gehoopt, Stiekem gehoopt dat dat allemaal wel een tikkeltje mee zou vallen. Nou, wat dat moet worden met uh, de rest van de maanden... tot januari dat die tunnel gesloten is, ik weet het niet. Er was bovendien ook nog, dat is ook nog wel even aardig om te melden... een Chinese toerist die zomaar uh, die dacht van... Ik, ik zet mijn routeplanner aan en die werd de tunnel ingeleid. En nou, dat was natuurlijk een braakliggende tunnel... Uh, maar hij is er toch in terechtgekomen, dat meldt de politie. Waarschijnlijk volgde de toerist zijn navigatiesysteem, ik zei het al waar de omleidingen veelal nog niet in verwerkt zijn. Even wennen Twitter een wijkagent... hoe de Chinees zijn weg heeft vervolgd, luisteraars... dat is overigens uh, onbekend. U kunt overigens op internet uh, van alles lezen... over de sluiting van de Velze-tunnel, over hoe lang het duurt... en wat de omroutes uh, uh, zijn, de lussen die ze gemaakt hebben... om via de wijkertunnel Beverwijk te bereiken... of omgekeerd natuurlijk vanuit Alkmaar via de wijkertunnel uh, haren noord te bereiken... Dan op 19 april aanstaande uh, vergadert de gemeenteraad om half negen over één onderwerp. Het gaat over het jaarverslag 2015 en de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemeland. Nou, uh, ditzelfde onderwerp wordt vooraf ook in de commissie besproken en dat begint dan weer om 8 uur. Dan heb ik nog iets. Stem op uw favoriete pop-up initiatief. Sinds kort is het mogelijk om te stemmen op een van de ingediende initiatieven... voor het pop-up Zandvoort weekend. En dat wordt gehouden op 17, 18 en 19 juni. Het pop-up weekend, dat staat symbool voor Zandvoort van de toekomst. Uh, een gemeente die tijdelijke initiatieven stimuleert... en faciliteert om een zo uh, economisch, zo gunstig mogelijke toekomst... te bewerkstelligen voor Zandvoort en haar inwoners... Tijdens dit weekend mogen ondernemers en inwoners van alles organiseren om Zandvoort op een bruisende manier, hoe komen ze aan die term uh, Willem? Het is gejat, het is gejat. Dat is gejat. Ja. <laughs> op een bruisende manier een badplaats te laten zijn. Het weekend is bedoeld om Zandvoort in de kijker te spelen als de plek om een tijdelijk initiatief te ontplooien. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en dat mag ik dan doen, hè? Het weer. Ja, alweer. Alweer. Ja, <laughs> ik, blijf, ik blijf aan de gang. Nou ja, goed, uh, ik, kan, uh, ik kan het voor de hele week gaan doen. Maar voor vanmiddag is eigenlijk wel het belangrijkste. Ik zou hoofdpunten er maar uit, Willem. Ja, nou dat was het dan. Het weer. <laughs> vanmiddag wordt de zonnige periode afgewisseld met stapelwolken. En die herken je ook, hè? Want die liggen op elkaar. In het noorden is meer bewolking en in het zuiden meer zon. De middagtemperatuur varieert tussen 11 graden in de koffer Noord-Holland... en 14 graden in Limburg. Gedurende de dag draait de wind zuidwest naar west... en neemt iets toe naar matig tot vrij krachtig. Je hebt die tekst weer mooi aan elkaar gezet, Charles. Mooi, hè? Het is allemaal weer dubbel op. <laughs> Later in de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe... en kan het uiteindelijk... Kan het wat spetteren? Ja, het zal ook niet. In de avond en nacht is vrij veel bewolking en valt er soms een spat regen. En het wordt natuurlijk kouder, 8 tot 6 graden. Nee, wat, wat een beetje rare zin. Warmer dan van 6 tot 8 graden wordt het niet. Hoe moet ik dat nou voorlezen? Ja, ik heb het niet verzonnen, Willem. Hoor. Het is echt... Uh... Nee, nee, nee, nee. Nou goed, ik kan wel verklappen wat er morgen wordt. Morgen is het in de ochtend een stukje minder fris dan vandaag. En uh, zeker in het zuidoosten zal er nog veel bewolking aanwezig zijn. In de middag wordt... De zon geregeld. Nou, ik kan hier helemaal niks mee. Ik pak de, mijn, de, ik pak mijn heren weerbericht wel. <laughs> in de middag komt de zon regelmatig tevoorschijn. Dat, dat, dat is gewoon. Het uh, is, beloofd. Dat is gewoon beloofd. Ja, dat is beloofd. Ja, ja maar goed, maar goed hè. het weer is net Efteling. Hè. Niks is wat het lijkt. Niks is wat het lijkt. Kan je ons nog iets verklappen over woensdag? Ja, woensdag. Ja, wat ik, wat ik wel weet is dat het, uh, dat het vroeg in de ochtend nevelig of mistig kan zijn. Dus wel oppassen dan, met name de ochtendspits. Ja. En verder is er veel ruimte voor de zon. Maar vooral in het noorden uh, kan het zo zijn dat die geplaagd wordt met meer bewolking. In het zuiden loopt de temperatuur op van 15 en 16 graden. En verder naar het noorden komt de temperatuur een stuk lager uit. Nou ja, dat is wel uh, tussen de 9 en 11 graden, zitten, denk ik. Op de Waddenstagnete temperatuur Daar heb je hem al rond 10 graden... en de wind komt uit de noordelijke richting en is matig van kracht. Nou, dat was de woensdag, zeg maar. Good for all those born beneath an angry star, let's we forget how fragile we are. Ja, het liedje van de sidekick. En ik heb natuurlijk vooraf eventjes overleg met Willem gehad. En hij vond het wel een goed idee. Dit nummer te draaien. Hoe vond je het, Willem? Ik, uh, ik vond het wel een goed idee. Ja, he? Ja. Uh, ben jij überhaupt fan van, van Stevie Wonder? En van Sting? Want, uh, nee, was... uh, nou ja. Ik heb uh, Stevie Wonder een hele tijd gevolgd. Ik heb er ook nog LP's van. Ja. Uh, dat was een liedje van Sons The Key of Life. Ja. ja ik, uh, het beste gewoon. Ja. Beste. En, en uh, ja, Sting die volg ik al sinds dat hij bij, bij de police zit. Ik bedoel, van 19. We zijn van 1961, dus dan krijg je allemaal met de paplepel ingegoten. Zeg maar. Ja, dat is ja. ook zo. Dat is ook ja, zo. Ja. De gastluisteraars hier in de studio bij Radio Zandvoort. Uh, Ilona Brugman en Marco Koot. Ilona was een uh, uh, ruim een jaar geleden, was ze al een keer hier. Nee, niet ruim een jaar, bijna een jaar geleden. In mei was dat, uh, bij Zandvoort Draait Door op de vrijdagmiddag. Toen vertellen ze al over een, uh, over een toneelstuk. En vanmiddag zijn uh, beide acteurs, mag ik zeggen... Uh, in de studio aanwezig om uh, over hun uh, nieuwe voorstelling te vertellen. Hoe heet ook weer de voorstelling? Uh, ren voor je vrouw. Ren voor je vrouw. Ja. Oh, dus, dus oh, dat, wat klinkt, dat klinkt wel erg... Uh... Ja, dat, ja, dat klinkt wel uh, je, alsof je heel hard moet rennen... maar uiteindelijk valt het wel mee. Ja, oké, okay, dus dan heb je toch een klein beetje van de kloe verraaien. Ja, weet je niet. <laughs> nee. Kan nog alle kanten op. een ja, dus klucht. Dat is, ja. <laughs> die, die, man, die man was toch taxichauffeur. Die man is taxichauffeur. Dan hoef je dan niet te rennen. Je hebt dan taxi. Ja, dat heb je ook al een puntje. Ja, <laughs> ja, ja. oké. Nou, krijg een heel andere kloe natuurlijk. Uh, Ilona, ja? je, je gaf net al aan: je moet via mimiek, uh, dus, dus, dus uit, uitdrukking in je gezicht en de manier waarop je je beweegt op het toneel, moet je al proberen om, om mensen aan het lachen te krijgen. Ja. Dat ja. is eigenlijk wat André Van Duin constant doet ook. Nou ja... Het, het, die die het, het, heeft ook met zijn, met zijn lichaam, met zijn gezicht... en met zijn gekke bekken trekken... Uh, lachen de mensen wel voordat hij nog maar wat gezegd heeft. Ja, maar dat, dat is echt inderdaad... als je het, uh, ja, hoe zeg je dat, charmant, show doet. Maar wij gebruiken natuurlijk ook je tekst... en het is iets minder overdreven. Het zou nog wel in het echt kunnen zijn. Zeg maar. Mm -hmm. maar ik kan me wel voorstellen... dat je in bepaalde situaties, bepaalde acts die je moet spelen... Uh, dat ja, inderdaad je houding en je, en je mimiek dat het heel erg belangrijk kan zijn. Ja, klopt. Zeker om ja. je rol te verduidelijken en je ja. karakter. Wordt er eigenlijk ja. ook muziek gemaakt in jullie, in jullie uh, toneelstuk? Uh, er wordt niet muziek gemaakt, maar er wordt wel muziek gebruikt. Oké. Okay. En, en dat is wat voor momenten? Uh, nou, we hebben één stuk dat er zoveel chaos is. En uh, op dat stukje heb ik toevallig ook zelf, dat is ook wel weer leuk... Uh, een stukje soort van choreografie, oftewel bewegingstheater gemaakt... Uh, om dat stuk te verduidelijken. Oké. Okay. Hey, uh, voor voor zo'n theatervoorstelling is, is natuurlijk enorm veel uh, decormateriaal nodig. Ja. Want een leeg podium, ja, dat... Uh... Dat is niks, nee. <laughs> hey, en wie verzorgt wie dat? Ja. Doe, doe je dat zelf? Uh, nou ja, de requisieten en dergelijke dat doen we echt wel zelf. Ja. En uh, decor heeft uh, Martijn dit jaar uh, iemand voor ingehuurd. Echt een, een prof die, die daarin uh, erva ervaren in is. Ja, zeg maar. hij is er wel ervaren in. Ja. Want had je nou een specifiek decor nodig voor het stuk? Want, want heb je bijvoorbeeld scènes die... Uh, uh, in afzonderlijke ruimtes afspelen... maar wel tegelijk uh, zichtbaar moeten zijn? Oh, nou, je slaat uh, de klap op de vuurpijl, zeg maar. Okay. We hebben inderdaad... Uh, ons decor bestaat uit uh, twee woonkamers... maar ja, je ziet heel duidelijk aan de kleuren... wat bij wie hoort. Ja. Bij welke vrouw natuurlijk. Ja. Maar ondertussen overlapt het elkaar ook. En uh, ja, een klugdecor kan eigenlijk niet zonder deuren. Dus nee? Je, nee, die deuren die heb je echt nodig. Dus er zitten ook vier deuren in, in ons decor... die echt essentieel zijn. Ik ben wel erg nieuwsgierig geworden. Ja, dat is ook de bedoeling, toch? Ja, zondagmiddag en zondagavond nog, hè? Ja, ja 24 april, zondagmiddag en zondagavond. Ik ga kijken, even overleggen met mijn vriendin of ik vrij ben en dan... Uh... Zou ik inderdaad langskomen? Ja, ja mag ik dan ja. naar de kleedkamer voor die handtekening? Ja, dat mag Moet ik hier nou wat bij ons hartstikke leuk, want uh, het lijkt me ontzettend leuk om zo aan zoiets mee te doen. Ik heb het zelf ook altijd eigenlijk best wel graag willen doen. Nooit iets van gekomen waarom... Niet, dat moet je me niet vragen, want ik heb eigenlijk te veel hobby's, denk ik. ik oh, ook dus music. je komt auditie doen voor het volgende stuk? Oh, nou, wie weet. Neem hem alsjeblieft nee. mee. Ja. Ja. Hij moet wel eerst geauditeerd worden, hè? Even ja, de nee, de ja, maar dat is bij deze al elkaar. Dat heb ik al gedaan voor oh, okay. je. Ja. Maar ik kom niet uit de cast, hoor. Dat doe ik niet. Nee, niet? Oh. Dan zul je nooit bij de cast horen, denk ik. Is dat zo? Ja, nee, men zegt dat wel. Als ik er niet uitkom, dan hoor ik er ook niet bij. Ja, als je, een, als, je, als je van een klucht een drama wil maken, moet je dat gaan doen. Dan moet je duiven huren. Ja, ja. Nee, maar even zonder gekheid. Want, uh, uh, is het nou zo dat iedereen dat kan leren? Of zeg je van, nou je moet toch wel een klein beetje, een beetje talent hebben? Ik denk dat je een hele hoop kan leren, maar je moet zeker wel talent hebben. En zeker ook wel het lef. Want als je het lef niet hebt, dan nee. ja. Dan maar je, je bedoelt het plankenkoord. Nou, als je dat hebt, dan kan je beter het inderdaad niet doen. Maar je moet ook gewoon durven durven ja, fysiek te zijn, durven mm -hmm. je zo te uiten. En ook durven je open te stellen om je karakter te leren. Ja, maar hebben jullie zelf helemaal geen zenuwen voordat je opgaat? Tuurlijk wel. Zenuwen zijn gezond. Gezonde spanning is dat. Ja, zeggen ze dat? Niet? Ja, zeker weten. Ja. Nou, waar ik ook altijd veel bewondering voor heb van mensen die uh, acteren, dat is het onthouden van tekst. Hoe gaat dat? Want hebben jullie, tegenwoordig heb je natuurlijk uh, Matthijs van Nieuwkerk. Ja, je denkt wel, die, die raadt het zo uit zijn hoofd. Nee, niks uit zijn hoofd. Die heeft zo'n mooie autocue voor hem staan. En daar komt die tekst op voorbij. Uh, op toneel hadden ze natuurlijk veel souffleuzes of souffleurs. Die in zo'n hokje zaten op het toneel. Die dan het publiek niet kon zien, maar de, de acteurs en actrices wel konden zien. Uh, hoe gaat dat tegenwoordig? Uh, hebben jullie die teksten echt. Erin gestampt en weet iedereen de tekst uit zijn hoofd... of word je toch nog een beetje geassisteerd wat dat betreft? Nee, je moet hem wel echt uit je hoofd kennen. Des te lekkerder ga je ook spelen. Dus zodra je eigenlijk iedere speler bij ons de tekst uit zijn hoofd kent... dan kan je eigenlijk pas je scènes gaan zetten en echt gaan spelen. En dan gebeuren ook de leuke dingen. Ja, maar mag je ook een beetje improviseren? Nou, ja, dat moet. Dat is een klucht. Improvisatie. Jawel, nee, maar ook met tekst. Uh, of is, ben je heel erg afhankelijk van elkaar dat je, dat je wacht op wat de ander zegt... En dat je dat herkent? Nee, vooral niet wachten. Ik hoor Martijn nu al niet wachten. Het is wel grappig. We hadden het erover toen we in de auto zaten. Sommige teksten maak je wel eigen. Omdat het gewoon lekker uit je mond komt dan. Maar de boodschap moet wel hetzelfde zijn. Want ja, de volgende, die wacht weer op die tekst. Of die wacht weer op dat woord. Nou, dat bedoel ik dus. Bijvoorbeeld, ik ben naar de supermarkt geweest. En als je dan het woord supermarkt hebt gehoord. Dan weet je van, oh, dan moet ik dat zeggen. Ja, dat is wel zo inderdaad. En daarom is het dus ook echt wel belangrijk dat je tekst kent. Ja. Het lijkt, ja, je moet wel een enorme. Uh, daar moet je ook talent voor hebben om te kunnen onthouden. Ja, zeker weten. Want ik heb ook wel eens drama's op televisie gezien. En echt hele lange stukken met, met, met, met enorm zwaar materiaal. Waarvan ik. Dan bedoel ik zwaar materiaal. Uh, echt, uh, Ja, hoe moet, moet ik dat nou anders zeggen? Uh, emotioneel zwaar. Ja, emotioneel zwaar. En dan enorm veel tekst. En, en dan acteurs die dat, die dat feilloos lijken te doen, in ieder geval. Zonder uh, daarbij geholpen te worden? Of hebben die ook uh, in die hokjes souffleurs zitten? Ik zou het niet weten. Maar jullie werken niet met ja. hè? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, uh, dat zou het alleen maar afleiden en vertragen. En Nee, nee, je, nee. Moet het, je, je moet het gewoon uit je hoofd kennen. Gewoon, hey. Het is gewoon stampen. Het is en regelmatig lezen, teruglezen. En als je veel leest, dan, dan is het leren ook makkelijker. Dat heb ik gemerkt. Uh, dus nee, hoor, dat. Mm -hmm. Nee, nou, ik, ik niet mee. Dat wil ik dus. We hebben gisteren de hele dag hebben jullie uh, geoefend. Ja, jullie ja. hebben uh, aankomende dinsdag nog een soort generaal. Eh, uh, uh, je uh, zou hoe, het als een voorgenerale kunnen noemen, maar. Ja. maar hoe lang is hier nou aan vooraf gegaan? Aan maanden of weken? Uh, uh, we, voordat de voorstelling een beetje van de grond is gekomen. Dus... Volgens mij zijn we in september begonnen. Ja, we zijn we september begonnen inderdaad. En dan uh, dit weekend de uitvoering. Ja. Oh. ja. En dat, uh, ja. daarnaast geen andere projecten. Uh, jawel, we hebben ook nog uh, Sinterklaas gedaan. Gehad. Sinterklaas gedaan, inderdaad. Sinterklaas. Ja. ja, Sinterklaas. videoboodschap van Sinterklaas. Ja. Ja, ik zal maar niet vertellen wie. Uh, wie ik, ik ken hem persoonlijk, Sinterklaas. Oh ja? Ja, ik ja, ken ja maar dat. Uh, <laughs> oh ja, ja. <laughs> hey, maar uh, dat was een kindervoorstelling, maar ook voor volwassenen? Uh, nee, was een kindervoorstelling, inderdaad. Dus niet, dat doen uh, jullie ook? met is ja, uh, met... ja, leuk. Zeker weten. En ja. uh, soms uh, komen we ook wel eens ergens thuis en zo. Oh, dan geef je een, een, een, een huisconcert op toneel. Uh, <laughs> zoiets, ja. ja. Ja, fantastisch. Nou, maar is leuk. Want uh, uh, het lijkt me best wel leuk als je een kinderpartijtje hebt. En je hebt uh, want sommige, sommige uh, kinderpartijtjes, daar worden onderaan 20, 30 kinderen uitgenodigd. Dat je dan een heel gezelschap hebt en dan een leuke, leuke kindervoorstelling kan geven met, uh, met, je, met je toneelclub. Nou ja, wat we ook uh, willen gaan doen aankomend jaar, is dit jaar niet helemaal van gekomen, is met de Kinderboekenweek uh, voorstellingen op school doen. Oké. Okay. Ja. En hey, wie verzint al die projecten? Is daar, is, doet de regisseur dat? Of, of, of ieder, nou. ieder voor zich? Of hoe, hoe, nee, gaat dat? nee, dat doen we wel een beetje samen zo. Ja, maar er zijn denk ik wel, dat heb je in elk gezelschap, een aantal personen die daar altijd. Uh, prominent in zijn, hè? Ja, nou, ze zitten voor je, zeg maar. <laughs> Oké, okay, Marco, vertel, ja. want ik hoor jou helemaal niet... Nou, uh... oh, nee, ik, uh, ik zit aan het te, los... te luisteren. Nee, dat, die neemt me helemaal mee in haar ben jij, verhaal. Dus ben, jij die derde, ben jij die derde man voor die vrouwen dan? ik De derde man voor die vrouw? Ja. Nou, nee hoor. Ja. Ben, ik aan ik, ik aan heb in. niet zo'n uh, charisma van... Uh, ja. Maar nou, uh, Je bent de boze bovenbuurman, toch? Ik ben niet de, absoluut oh. niet de boze bovenbuurman. Nee. Ik ben de goed lachse buurman. Die neemt het leven zoals het komt en gaat. En die vindt het allemaal geweldig. Ja. En, en, en, ad -advise, die, die... Adviseer je de, de, de, de, de slachtoffers... om het zo maar even tussen aanleidingzekkers maar te noemen... adviseer je die ook nog in hoe ze moeten handelen om eruit te komen? Ik probeer ze wel een bepaalde richting op te gaan sturen, inderdaad. Ja, dan wel met in overleg met Leo. Maar ja, dat lukt niet zo heel erg. Dus ik moet het allemaal een beetje zelf gaan doen. En, um, dat is niet zo'n goed idee. Hij is ook niet handig, hoor. Moet ze, ja, ik, ga, nee, ik moet niet te veel gaan verklappen nu. Maar nee, het is geen handig Harry, inderdaad. Het is dus. geen handig Harry. Nee nee, nee, nee, nee. Maar goed, hij, hij doet zijn best. Hij vindt het grandioos. Hij, vindt het, hij is uh, over de top qua, qua enthousiasme en nieuwsgierigheid... En, dus, maar uh, ja. Nee, maar boos ben ik absoluut niet. Nee, daar hou ik helemaal niet van. Nee. Um, we gaan uh, na de klok van de 1 uur gaan we nog even een stukje cabaret draaien. Want ook dat hoort bij onze uitzending het Lunst. Uh, en dan gaan we ons gesprek uh, afronden. Uh, en uh, verzinnen jullie uh, terwijl het straks het nieuws komt en zo. Uh, of jullie nog specifieke vragen hebben. We gaan sowieso nog even melden waar het precies is. Wat jullie uh, website misschien is. Uh, nou, dingen die ik misschien vergeten ben te vragen... of, uh, of Willem vergeten is te vragen... want Willem vergeet ook wel het wat, toch, Willem? <laughs> uh, ik vergeet nooit wat, waar hadden we het over? <laughs> nee, maar uh, dat jullie vooral nog aan de luisteraars kwijt willen... want dat is natuurlijk belangrijk... en uh, dan hoop ik dat ook de matinee van zondagmiddag... en uh, de voorstelling van, van zondagavond... dat die ook uh, uitverkocht raken, want dat is toch leuk? Want speel, je speelt toch uh, bij voorkeur voor een volle zaal, toch? Zeker weten, ja. ja. Niks is mooier dan dat. Zo is dat. Uh, nou, dan ga ik voor jullie bidden. En dat doe ik met Madonna.